Ja, ja, daar ben ik weer. Hallo, luisteraarsjes. Hallo, hallo, hallo. Zo, zo zitten we dan weer. Hey, dit is Kletspraat. Welkom bij Reden Radio, Kletspraat met de ja, En het is vandaag uh, donderdag uh, 16 april 2026. Al. En het is nu twee minuten over zeven. Ja, hallo Dredred, CPR, uh, Dirk, Mascotte, Gypsy Star, zie ik. Oh, wow. en ik ben te horen als het goed is. Ja, ja, en iedereen die niet op de chat zit. En Jacco, ook welkom, want ik weet dat hij luistert. Dus, iedereen welkom. Nou jongens, het zonnetje schijnt hier zo. Het was uh, 15 graden in Den Haag. En desondanks voelde het toch wel uh, warmer aan dan 15 graden. Zo. In het zonnetje was het, ja, uh, well, leek wel 20 graden. Je kon gewoon met je, je jas uit rondlopen. In de schaduw was het wel iets minder, maar het was een heerlijk weertje vandaag. Ja. Ja jongens en meisjes. Zitten we dan weer, hè? Ja. Dus. Oké. Okay. Een lekker bakkie. Een lekker bakje koffie. Ik heb de klok stilgezet. Dan wordt dat, word dat getikt niet op de achtergrond. Ja, ik was even met mijn synthesizertjes aan het kloten. Maar ik moet ze een keer uh, zo aansluiten. Via een, een mengtafeltje. Ik weet alleen niet zo goed hoe die werkt. Dus uh, die heb ik al een uh, tijd. Ja, een jaar zeker, en maar ik weet niet zo goed hoe die werkt. Dan moet ik ook nog eens een keertje, een keertje zien hoe dat in elkaar steekt, weet je, hallo Dirk. Ja, ja, uh, en dus dan moet ik even uitvogelen hoe dat zit allemaal, want deze is anders dan de streamingpaneel, die oude oh, heb ik nog. Uh, het is een beetje ongeveer hetzelfde, alleen deze gaat dan via een USB en alles. En, uh, maar ze zijn best wel ingewikkeld vind ik, dus moet uh, nog een keer uitvogelen. Ik heb ook zo'n uh, um, recorders uh, met acht kanalen, zijn digitale uh, acht track kanalen, maar ik weet ook niet hoe die werkt. Het zat allemaal in het Engels, maar dat snap ik helemaal niks, want ik kan uh, wel sociaal Engels, gewoon communiceren met elkaar in het Engels, dat lukt me wel, maar ik kom maar niet met technische dingen, want dat snap ik helemaal niet. Ja, ik hoop allemaal dingen waar ik helemaal niet mee om kan gaan, hè. Ja, dat klinkt misschien stom, maar, uh, maar ja ik ben ook een beetje lui wat betreft vragen. Ik ben niet zo iemand die gauw hulp vraagt, ik heb dat vragen. Zelfs een hekel aan. Dus, uh, en uh, ja, als er iets, uh, iets is of zo, en ik komt er zelf niet uit. Ik vraag bijna nooit hulp, want ik, ik hou er niet van om dat te vragen. Ik vind het wel fijn als mensen het aanbieden. Maar zelfs ook niet gauw om vragen, ik uh, weet niet, ik, ik vind het, uh, weet niet wat het is. Er zijn nog meer spulletjes hoor, waar ik niet mee over kom. Maar ik heb er geen zin in om, om het te vragen. Dan dus denk ik, nou ja, ik zoek het zelf wel uit, dan lukt het niet. Nou ja, ja maar dan, daar ben ik misschien, uh, be, uh, ja, misschien niet zo zinvol, van, hè, maar zo zit ik nou eenmaal in elkaar En ik vind het prima, zo zo'n ergere dingen. Wel en dan niet. Ik eh, ben heel makkelijk in hoor. Ik heb, het, heb, bijna, ik heb bijna mijn radarhuis nooit gehaald. Ik was toen vier keer gezakt. <lacht> vier keer gezakt. Ik zei nou, ik hapte mij zakt mijn moeder. Toen ik gezakt was voor de vierde keer. Dus ik heb er geen zin meer in. Nou zeg ze, maar, uh, vind je dat niet zonde van je geld? Zijn ook in mij dat geld naar schrijven? Toen al niet. Dus <lacht> Toen al niet. En uh, ja, zoals zonde, het maar een soort zonde. Nu proberen nog een keer. Misschien dat het dan wel lukt. Dan is het in ieder geval het geld wel waard geweest. Dat is natuurlijk ook wel zo. Nou, toen heb ik het alsnog gedaan. En dus ja, het is me wel gelukt. En als ik die, mijn rijbewijs niet had gehaald. Had ik nou nooit bij de gemeente kunnen werken. Want het enige vereiste was. Dat je een rijbewijs moest hebben. Bij de veegdienst. En uh, nou ja... Die heb ik nou ook al sinds, um, kijk hoe lang heb ik nou mijn raadwijs gehaald? In 83. Ja. Ook al meer dan 30, uh, nee, meer dan 40 jaar zelfs. Geen 30, meer dan 40 jaar. Echt niet 83, is dus 43 um, 40 jaar heb ik mijn raadwijs alweer zo dan. Ik rijd niet veel, nou helemaal niet. naar die benzine, die was toen de eerste keer omhoog gegaan, heb ik hem nog eens even snel volgetinkt of zo, voor drie kwart leeg, maar goed. Maar ik rijd bijna niet meer. Ja. mijn brommertje, maar ja, die rijdt zo zwaar nog. Ik doe bijna nooit te tanken. Misschien dus één keer in de acht weken of zo. Maar eh, ja, op de fiets, ja. Ja, op de fiets. Dat ik ook doen hoor, maar... Ja, ik ben niet zo met vertalen, weet je. Ik, ik ben er niet zo goed. Ik, ben, uh, ik, uh, ik weet wel dat je zo'n zo ding heb. Maar dan moet ik alles in, overtypen in het Nederlands. Om het uh, in het Engels, uh, in, uh, van, in het Engels dan. En uh, ik weet ook niet hoe het werkt allemaal. Dus, uh, ja, een vraag ik, ik vraag niet graag om hulp. Ik heb er een hekel aan. Maar weet je, ik doe het niet graag. Ik heb, vind het wel fijn als mensen me dat zien en dat ze zelf zeggen... Hoe moet je helpen dan oh, graag? Tuurlijk, altijd, maar. Ja, ik weet niet wat dat is bij mij. Ik, ik kan het niet gewoon, weet je. Als ik ergens iets mee zit, hou ik het ook, ook, ook, ook lang voor. Ik weet niet, misschien met mijn autisme te maken, dat weet ik niet. Maar, maar ja, mensen gooien gauw alles op autisme, hè, maar het zou best wel kunnen, ik weet het niet. Ja, ik vind het een beetje, ja... Ik heb wel een filmpje gezien, er werd het helemaal uitgelegd. In het Engels dan wel, maar dan zie je wat ze doen. Weet je, dus dat is toch wel iets, iets gemakkelijker dan. En uh, ik heb hem wel bewaard dat filmpje van YouTube. En uh, ja, ik heb nog een vier-track uh, cassette recorder. Uh, Vier uh, sporen. En daarvan weet ik ook niet hoe het moet. <laughs> ja, ik, ben, ik ben niet zo technisch, joh. Ik heb, uh, mijn, uh, ja, ik heb wel eens geprobeerd, maar gaat, uh, het blijft er niet in zitten, weet je. En ik, ik geef al ook, uh, als ik iets te ingewikkeld vind, wordt het uh, druk in mijn hoofd. En uh, dat kan ik gewoon niet aan, weet je. Dan heb uh, ik zenuwachtig. Dan gaat mijn aandacht slappen. Ook als een verhaal meteen ingewikkeld wordt ook, dan ga ik uh, niet eens meer uh, verdiepen erin. Dan, dan uh, dwaal ik af met mijn gedachten en dan ga ik... Uh, ja, weet ik veel, als dus ik ergens anders dan heb ik zoiets van tjaal <lacht> wel. Ja, ik ben misschien een, een, een zak erin, maar... Hey, Miljo zegt vandaag is het precies 450 jaar geleden dat winnen van de Raij de akte van Redemptie ondertekende in de akte staat. Dat het Haagse Bos, inclusief het Malieveld en de Koekamp, nooit verkocht mag worden als doel de bomen te kappen. Deze actie is voor zover bekend de oudste natuurbeschermingsdocument ter wereld. Het aardiging van het stadhuis kun je nog tot en met 19 april onze tentoonstelling over de actie van redemptie van het Haagse Bosbezoek. Oh, dan moet ik toch eens kijken, ik ben eh, pas nog stadhuis geweest, eh, nog niet zo lang geleden. Ik wil wel helpen hoor, zegt mascotte, dat doe ik heel graag, want vaak leer ik er zelf ook nog een hoop van. Ja, dat is ook zo. Kom ik wel een keer bij je langs in Friesland. En toch vanaf, kijk, 24 juli uh, hoef ik niet meer te werken. Officieel pas op 3 augustus, maar de <coughs> uh, verlofuren die ik nog over heb, die, uh, die maak ik op. <coughs> dat gaat in vanaf 24 juli. Uh, ja, d -d -d -d -d -dienst of ja, dinsdag, dinsdag 23 juli is mijn werk, laatste werkdag. En met uh, ik kan wel mee dat ding, want, uh, ja, het moet voor mij niet zo heel moeilijk zijn hoor. Er zitten dus een SD-kaartje in, je mag je er nooit uithalen, want als je een eenmaal eruit haalt en je gaat hem gaan kijken, dan is het hele ding van slot. Ik moet helemaal resetten en opnieuw. Nou, dat is al. Voor mij al helemaal Chinees. Voor <laughs> mij helemaal ingewikkeld. Maar uh, ja. Ja, ik ben niet zo technisch hoor. Net als met die Discord ook. En, uh, als je helemaal opzet, dan gaat het goed. Maar ik heb gehad. Dan moest het blijven. Ik werd er gek van. Dan moest ik elke keer mijn wachtwoord invoeren. Toen was ik hem kwijt. Ik had ook al zes accounts. Nou, ik denk, ben er klaar mee. Ik heb hem er ook afgegoten weet je. en hetzelfde was ook met uh, Teamspeak. Teamspeak werkte wel, maar ik, ik kon niks meer. Alles zat, uh, die pagina die zag er heel raar uit. En ik vond de instellingen, uh, ik kwam er niet uit. Ik, ik was in staat om die, om, de, om die laptop door het raam naar buiten te gooien. <laughs> ja, ik, bedoel, uh, ik denk nee, ik haal, ik haal het eraf. Ik ben in ieder geval blij dat hij chat het doet. Het is ook veel leuker om hem mee te kunnen kletsen, maar ja, het gaat gewoon niet. Ja. <laughs> nee, dat gaan we doen, als god is leuk. En het lijkt me ook wel eens leuk om eens bij Dirk op visite te komen in Zeeland. Dat is ook wel zo'n end weg, denk ik. Ik denk dat je ergens in Zeeuws-Vlaanderen zit, eh, Dirk, heb ik zo het idee. Van oh, wel heel ver, heel ver. Maar ja, ja. die tunnel vind ik niks. <laughs> Daar ga ik echt niet daarin rijden. Dan rijd ik maar via België om. Dan maar een uurtje langer rijden. Dan ga ik door die tunnel rijden. Oh nee. Ik ben niet bang dat die tunnel instort. Maar stel dat er wel uh, wat gebeurt. En je kan gaan. En de, uh, brand uit. En je kan gaan kant op. Nou nah, jongens, paniek. Hoe moet je wegkomen? Dat gaat gewoon niet. Die rook gaat vaak sneller dan, dan eh, dat jij kan lopen hoor. Het is eh, 60 meter eh, diep geloof ik. Het gaat schuin naar beneden. eens kom je, en, hoepetee, ga je heel diep en dan ga je recht omhoog. Nee, ik, ga, ik heb toch al last van claustrofobie. Ik ben ook blij als ik de Benelux-tunnel onderdoor ben, dan gaat het nog maar net, het Benelux-tunnel. En als ik met iemand mee rijd, dan ga ik zelf niet, dan wil ik dat die iemand anders rijdt, dan ga ik echt niet rijden. Het is zo'n hele lange tunnel, dat is de Sint-Gotta-tunnel, dat ja, reed mijn broer dan. Maar uh, ik zelf rijden door zo'n, uh, ik heb gehad, toen was ik in de Taurus gebergd in uh, Oostenrijk in 2012 met mijn vrouwtje. Uit toen kwam ik ook bij een tunnel en die ging schuin omhoog. Oh, ik denk shit, ik wil terug. Ik kon niet meer terug, want ze kon niet omkeren, want er zat een vangbril tussen. Toen ze mijn zonnebril ook nog kwijt. Had ik, ze hadden even, even gestopt, tussenstop gedaan. Toen heb ik op een paaltje neergezet. En dan lag een, een klein paaltje met zijn hek. Dan heb ik mijn bril uh, ver, uh, en helemaal niet meer gedacht om hem op te doen, want ik wou ik gaan filmen. Helemaal die bril vergeten, joh. Het zat dus ook in de auto, toen waren we al een kwartier onderweg. Ja, en ik kon niet terug, want je kan niet keren. Ja, toen kwam ik bij die tunnel en ik shit, daar wil ik niet in. Ik, ik had geen idee hoe lang die tunnel was, nou viel het nog mee. Maar ja, ik denk, uh, verkeer je lekker rustig. Dus, hallo, Sindri. En uh, ik dacht, uh, ja. bij mij gehoord, oh Jezus, wat een, uh, <laughs> een diepe tunnel. En kwam ik aan het eind. Kwamen we de tunnel uit, ik moest je nog een tientje betalen? <laughs> tientje betalen? Ik denk, ach, jij zal het de terugweg ook een tientje zijn? Ja hoor, twintig euro kwijt. Dus Jezus, mina, wat een hoop geld. En als je dan. Via die bergen moest rijden, als je 2,5 uur onderweg of zo. Anderhalf uur. Dat was veel langer rijden. Ja, die kost het natuurlijk ook duur om het aan te leggen. Dus ja, maar een tientje ik vond daar ook geld. Het is niet echt een duur land hoor. Dat Oostenrijk valt best nog mee. Het is, uh, sommige dingen zijn nog goedkoper dan waar stond. Ook de benzine was veel goedkoper, dat is 1,46. In Duitsland was het, geloof ik, ietsje duurder. Een stuif of zo. En in Nederland was het al 1,60 of zo. Ja, nou, we horen dat het in Duitsland gaat: de benzine. Of nee, de tabak omhoog. En de benzine gaat dan 17 cent tijdelijk omlaag. Maar dan wordt de tabak weer duurder. Maar ja, Maar het is nog altijd goedkoper dan hier. Dus ja, mensen. Zit je dan, hè? ja joh, ja, mijn ik had, oh ja, dat van die drank had ik vorige week al laten zien hè. dat was wat dat ik, ik ben niet meer aan vliegen met dat ding, maar hij deed het ineens niet meer, uh, althans twee weken dan, van de vier, en toen van de week heb ik uh, zo'n loop met draaien, nog eens een keer geprobeerd, en nou doen ze het alle vier, weer ja, dus, ja, misschien volgende week, maar dan moet het wel een beetje goed weer zijn. Zelfs vandaag bijvoorbeeld. Ga ik het weer eens doen, maar dan doe ik het wel op een weekend of zo. Of op een vrijdag altijd, toch vrijdag de hele dag. Dan kan ik dat eens een keer op mijn gemakje hier. Uh, ga ik het gewoon nog een keer proberen. Alleen dan kan ik me niet mij naar weer vliegen. Ik ga alleen maar recht omhoog. De camera helemaal naar beneden gericht. Kaars recht omhoog. Uh, mag ik gewoon ik 20 meter hoogte. Maximaal, maar ja... Of ik weet niet of je dat op het scherm kunt zien, dat zit een scherm, die afstandsbediening. Dat scheelt al kwam ook via je telefoon, maar dat vind ik gekloot, dat vind ik niks. De die andere heb ik dat toen ook geprobeerd, maar het was een slechte beeldkwaliteit. Deze is ook niet zo hoge kwaliteit, maar wel beter dan die andere, dat die vast vanzelf zeker. Maar, maar hij, hij doet het weer dus, nou ja goed. Moet dus je moet hem weer eens opladen, ja, hij is nog wel redelijk vol. Maar eh... Ja joh. Ja, met tuin ik moet ik, dan wat aan met tuin doen jongen, is zoveel werk. Want... Ik zie er ook ze tegenop als het te veel werk is. Weet je, als het naar onderhoud gewoon normaal onderhoud ging ik heel. Maar ik heb zoveel werk, ik kom, ik kom de hele zomer echt niet klaar ermee. Joh. En gaat, uh, ja, weet je, ik ben niet zo, om op te vragen. En, uh, ja, je hebt ook mensen die beloven het en dan komen ze niet, weet je. schuiven ze het vooruit en uh, laat maar zitten. Ja, ik ken het wel helemaal dicht tegelen, maar dat schiet ook niet op. Ik heb liever een beetje groen in mijn tuin, maar dat vind ik veel gezellig Ik vind, ik heb zelfs een geveltuintje van anderhalve halve mijn tuin zelf, ja, hij is nog geen twee meter breed, maar goed. Want ja, daar zitten twee van de luchtrozen, dus daar ga ik niet omheen lopen kloten. Dat kan wel, maar twee, uh, ja, nou, ga ik uh, geen zin in. Dan heb ik uh, vier rozen, rozen staan. Ja, maar ja, Ja, weet je, ik bedoel, als we te veel werken, sommige dingen, zoals die tuin bij mij. Ik heb hem een beetje verwaarloosd de laatste paar jaar. En, eh, ja. Pff, ik zie er heel tegel. Eh, ik vind het leuk, eh, maar moet het moet wel een beetje overzichtelijk zijn. Zoals bij mij het overzichtelijk is. Nou, moet dan, eh, dan ben ik na tien minuten kijken, Heb ik al gauw gezien. gezien. Tien minuten werken, ik ga weer naar binnen. Ik heb het met meerdere van die dingen. Ja. Ik ben misschien een beetje. Alsof er niks uit mijn handen komt, weet je, sommige dingen. Kijk, om mijn werk weet ik wat ik moet doen. Daar heb ik er geen problemen mee. Daar zit ook wel een beetje druk achter natuurlijk. Maar dat vind ik het niet erg. Wat heb ik er beetje het Ik weet wat ik moet doen, ik weet hoe ik het moet doen. Het is ook niet moeilijk. Maar eh, als het een beetje een chaotische toestand is. Nou jongens, eh, eh, dan heb ik sowieso. Ja, het is een beetje doorzet. Ik heb geen doorzetting, wijtje. Dat is jammer, ik ben geen doorzetter. Ik ben wel iemand die het probeert. Als iets niet gaat, dan probeer ik dit. Proberen, proberen. Nou, bij de derde of vierde ik heb ik zoiets van: Doei, geen zin meer. Ik zoek het maar uit met die zo. Oh, verschrikkelijk, Erg. Ja, heel wel. Maar ja. Dus is hij een met zijn goede gedrag? Ja, ja, ja. Ja, leuntjes. Is... Zo is het niet. Oh. Elsie uh, zet bedenken welke. Nou, het gaat me. De planten zijn niet het probleem hoor. Maar het is. Uh... Ik heb gisteren, jaar heb ik een hele grote tak uh, van mijn boom gezagd, omdat die veel licht wegnam. Maar ze weet ze erg groot, ik had het eigenlijk in twee delen moeten doen. En dan moet ik dat ook nog, die zaaitakken eraf halen. En uh, dan heb ik wel iets meer, meer, uh, uithouders van als, uh, als een paar maanden terug. Maar hoe lang hou ik dat vol? Nou ja, goed, ik moet die zaaitakken eraf, Dan moet die dikke takken nog doorzagen. Dan wil ik alles aan de zijkant langs de schutting gooien. Nou, Bijna uh, twee, drie jaar verpulverd dat hout wel, dus dat is het probleem niet. Maar uh, ja, joh. Ja, maar goed. Af en toe denk ik wat beter, uh, ja, een fletje. Flet is dat niet alles. Het voordeel is dat je geen mensen hebt die langs je ramen naar binnen gluren, weet je. Heel veel mensen doen dat, hè. Heel goed, en de volgende jaar minder. Ja, oké, okay. het hoeft ook niet, hè. Elk jaar heel, heel erg, uh, uh, hoe noemen ze dat. Uh, soms moet je drie gereus doen. En dan met baard oké. Okay. En oké, dan hier en daar zijn tak. Ja, dat is wel makkelijk. Even een rozen snoeien vind ik op zich wel leuk om te doen, weet je. Dat doe ik? Ja, uitlopen. Als er samen die knoppen zitten, wil ik dan aan de buitenkant hebben. Dat die een beetje, ja, <hijs> niet naar binnen toe groeit, maar naar buiten toe. Zo in de ronde. En dat zijn, ja. Nou, ze hebben me wel nou uitgelegd uit op mijn werk. Hoe je een roos moet, met mijn vorige werk dan. een roos moet snoeien. Ik zeven, zeven knoppen en dan knip. Maar ik ga zo al, van zien al in mijn hoofd al hoe die groeit, nou, eh, als ik naar die knoppen kijk, nou, die zit aan de buitenkant, die groeit naar die kant toe, die groeit naar die kant, toe, dan heb ik gewoon een beetje het idee hoe die gaat groeien, dan weet ik ongeveer ja, hoe, hoe die plant er dan ongeveer uit gaat zien, die roos dan in dat geval. Ik heb in mijn tuin ook vijf verschillende rozen, vijf verschillende kleuren. Eentje die ben ik, die is groot geworden, een beetje te groot. Die moet ik een beetje terugsnoeien. Maar uh, ja joh, sinds dat ik alleen ben uh, is mijn huis ook niet echt op orde meer. Het is wel schoon, maar rommelig. Daar was ik wel bang voor hoor, daar was ik altijd al één rommelkamertje. Maar bleef alleen bij dat kamertje. Nou mijn vrouw had dat nooit geaccepteerd hoor. Als ik dit zou zien, in ieder geval nog wel mee, maar ja, ik vind het een uh, remotse van wat ik normaal gewend ben. Maar goed, ik uh, ga toch proberen zo min mogelijk thuis te zijn als ik zelfs mijn pensioen ben. Als hij al binnen zit, dat gaat ook vervelen hoor. Ik heb een collega die is vrijgezel, nooit getrouwd geweest. En die is nooit thuis, zelfs op het weekend niet. Hij is thuis zitten. Hij is meer weg als hij thuis is. Hij is altijd bezig met iets. Ik weet niet wat hij allemaal doet, maar hij heeft in genoeg dingen om zich bezig te houden. Ja, en thuis zitten. Af en toe is het wel lekker, een dagje. Zo maar. Geen weken daarvoor ik om de winter, weet je wel. binnen zitten we ga gewoon uh, een beetje de gezelligheid proberen op te zoeken. Ja, ja. Te ja ik hou meer van gemengd publiek, hè? dus niet alleen oude mensen. Want uh, die klagen alleen maar. Oh, maar ik heb een hier en ik moet net een dokter dit en gaan ze een kwaal opnoemen. Nou, daar ben ik niet zo van. En uh, die geloven over politiek daar horen. gewoon oh, ga weg met je politiek zeuren allemaal. Ik zei, ik kwam, maar heel goed. <laughs> ja, je ja, kan me niet waarover waarover, maar niet over problemen of zo, weet je. Ik kan het toch niet oplossen. En dan ga je het met een ander delen. Nou, gezellig jongens, Ja, ik. heb een pijn in me. Ik heb een pijn in mijn knieën. Ik ben nu honderd keer, de... ik slik dit en ik slik dat. Wat moet ik dan nou aan weten? Daar heb ik toch niks van. Ja, ja, ja, jongens, ik heb een uh, obsessie. Als een knijpt, dan komt hij er eruit, spuit het wel, dan komt het toch. Lekker fout. Ik, ik heb nou geen trek meer in mijn tompoes hoor. Uh, laat maar staan die koffie. Ik heb geen trek meer. Bij wijze van je. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja zo hoef ik me niet te vervelen, dan kan ik van alles doen. Ik kan naar het strand, ik kan het fietsen, ik kan mijn brommetje op mijn scootertje pakken, ik kan... <coughs> ben gaan wandelen, en wat doe ik, dan ga ik gaan met de tram naar Schrijven Hij hoeft toch niet ver te lopen. Dus, uh... Okay, daar ook uh, ja, een leuk strandtentje, Als je bij de boulevard bent, ben, je drie keer zo duur uit, dan gewoon een strandtentie gewoon uh, achter de dana ligt, zeg maar, heb ik zo het idee. Ik schrok maar gewijs dus als ik was vanmiddag even in de stad, hadden uh, ze koffie, uh, cappuccino voor 4,50 euro Ik ben hard doorgelopen. En denk ik, 4,50 4,50 man Dat was een tientje, heel dat was 10 gelden, 4,50. Ja, ik zeg ik. Kijk als het nou nog 2,50 euro vijftig is. 3 euro, nou, vooruit. Wat denk ik? 4,50 voor een cappuccino. Jezus, je ben hard doorgelopen. Nee, dat gaat niet om. Dat is in de in Rijswijk was er nog een, ja dat is zo'n, hoe noemen ze dat ook, hè, dat Spaanse eh, eten. pistof, weet ik veel hoe dat heet. En uh, ja, mensen zitten eens buiten, weet je een biertje drinken en op een terrasje daar dus zitten ze aan het eten. Maar bij de ingang hebben ze dan twee tafeltjes, daar kan je dan zitten, een biertje drinken of zo, wat dan ook. Maar die mensen zijn ermee gestopt, die zijn met pensioen. En dat vond ik zo jammer, van al. allemaal wel gezellig. En dan zitten mensen daar, Een vast clubje zitten, daar dus zit ik altijd zo een beetje mee te luisteren. En dat uh, ja, vond ik allemaal wel gezellig en die zijn uh, vorig jaar gestopt Dat me verdriet. Ja, we hebben op leeftijd en we stoppen ermee en ik denk oh shit, ja, dat vond ik best wel jammer eigenlijk. ja. Er zit er een Italiaans restaurant in die heeft alles weggehaald bij de voordeel. Ja, dus, dat willen ze schijnbaar niet. De zaken daarnaast, die, zitten, die is er nog wel, die zit er al heel lang. En dat is gewoon een normaal restaurant. Maar je kan ook gewoon een biertje drinken. Maar ja, weet je. Uh, uh, zo, ja, je hebt hier, geloof ik... Hier in de buurt, het vadercentrum op de Jongbloedplein. Heb je bij de bibliotheek ook nog iets, geloof ik? Dat zijn allemaal oude mensen, joh. weet je. Ik heb liever een beetje uh, gemengd qua leeftijd. Jong en oud door elkaar, dat vind ik veel leuker. Je zit je met al die oudjes? Je kan best gezellig zijn hoor, maar daar voel ik me net iets te jong voor. <laughs> daar voel ik me net iets te jong voor. Ik hou meer van een beetje gemileerd uh, publiek, een beetje jong en oud door elkaar of zo. En uh, ja, kijk. Er zit hier ook een in de buurt, maar ik vind, nee, ik vind niet mijn tent. En die tent, die andere, daar had ik ruzie mee. Zo kom ik al uh, sinds december niet meer. <laughs> daar kom ik ook al niet meer. Dat gekke lijf, met dat kanker, dit en kanker, dat, nou, dat moet je niet tegen mij zeggen. En ook niet mijn familie en mijn uh, kennissen erbij halen die niks mee te maken hebben met die, met die voorval. <laughs> Tjoe, maar jongens zeg. Maar goed, uh, ja, ik heb ook een poesje die zit op mijn rug, zie Maar nou, dat mocht ik niet zeggen. Uh, Slaat dat me al op, weet je. Maar ah, ja, joh, ik heb nog eens eh, een bakje te goed. Laten we eens even kijken. Ja. Van bakken inschenken bij zuid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 Ja, dat was het dan. Ja, la la la, la. Zo, oh ja, het gaat wat beter, hè. En als ik hem zo hou, dan is het nog beter, dan klink ik nog beter, hè. Ja. Dames en heren, dan gaan we eens eventjes even kijken. Joh, zeg, wat is die nou doen, Wat zijn er nou nog een goede fratsen? Dus, dus, dus uh, bier, eh, bier te drinken, met een papiertje eromheen, want een mafketel, zeg. Dus dat lekkert, thuis, man. Dat valt niet te weinig op, ook. Ja, ja... ja je kunt ze helemaal ja, verstaan. Kan ik ergens onder staan, joh? Ergens. Suipen, suipen, suipen. Anders kennen ze niet. Ga lekker werken, joh. Of ketels. Ja, ja. Ik vind het nergens als mensen er eigenlijk suipen. Maar ga lekker naar de kroeg, of doe dat lekker thuis. Waarom moet je dat op straat doen? Ik vind het geen gezicht. Je hoort sowieso niet alcohol. Is het geen alcohol? Je hoort op straat niet te eten of te drinken, ja flesje water, als je zo aan het hardlopen bent, oké, okay, tot daarom toe. En wat doen ze dan? Dan flikkeren ze alles op straat. Hè? Dat gebeurt ook vaak genoeg. Ja. Het is een probleem, wat zich in heel Nederland toch speelt, eh, in grote steden vooral. Maar ja, joh. En, eh, eh, Ja, nou ook zoiets he. dat willen ze dan uh, uh, schoon, ja, laat ik het zo zeggen, als je... ze vinden dat er te veel uh, mensen op de aarde ah, zijn, te veel mensen, ja, weet je, uh, net als bijvoorbeeld uh, als een stad uit zijn voegen groeit, ja jongens, lekker goed voor het milieu, steeds meer mensen, steeds meer mensen. En dan gaan twee kinderen, meer niet. Klaar of maak ze niet. <lacht> ja, toch? En nou willen ze al die boeren weg hebben. En aan de ene kant snap ik het wel. Als ze over productie hebben, uh, poep, poep. Ja, slechts voor het milieu. Dat geloof ik allemaal wel. Maar waarom ga je dan hier de boeren weg, uh, weghalen? En dan uh, maar wel van alles uit zuid Amerika halen. Of vlees en toestanden. Nou, die schepen die het komen brengen, die, die zijn vervuilender dan alle vliegtuigen bij elkaar. En dan denk ik, ja jongens, uh, waarom maken ze geen producten gewoon voor de regio? Als ook, we stoppen gewoon met de internationale handel. Je kan het niet helemaal zonder natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar dingen die je zelf kunt produceren, zoals voedsel. Gewoon op regionaal gebied. De reistijden zijn korter, dus je hebt minder vervuiling... Doe alles per spoor zoveel mogelijk, of met drones of zo. En uh, uit de regio, voedsel uit de regio, waarom doen ze dat niet gewoon? En gewoon alleen naar behoefte produceren. En niet uh, als je overproductie hebt en dat ze de, de helft moeten weggooien, want dat is natuurlijk ook uh, niet goed. En dat paarse ze hele grondstoffen uit. Maar ja, ze luisteren niet tegen om kappen met al die handel internationaal zoveel mogelijk zelf produceren. Jor, vroeger en eh, 30, 40 jaar geleden ja, was een televisie ja, duurder als nu. Maar mensen konden het wel betalen, alleen je moest wat langer sparen. En dan heb ik liever dat. Zoals het nu gaat, als een televisie stuk gaat. Ja, dan wordt die weggegooid. Vroeger werd die gerepareerd. Nou, dat wordt ook wel steeds moeilijker, je ziet dan met die auto's, het wordt steeds meer met elektrotechniek. En vroeger kon je dingen makkelijker terugvinden als ze stuk waren en dan moet je gaan zoeken met een metertje. Ook allemaal van die, van die uh, dingen, weet je, kijk ik snap wel, uh, ja, de techniek dat staat niet stil, ah, oké, okay. nou ja, het is niet anders, maar goed. Maar we, ja jongens, er worden zoveel verkeerde beslissingen genomen. daar ben ik heel blij dat met die gezondheidszorg willen ze ook weer 70 euro per, jaar, per maand duurder maken. Ja, per maand 70 euro. Maar gelukkig <laughs> is er geen meerderheid voor in de kamer. In de Tweede en Eerste Kamer waarschijnlijk ook niet. Dus volgend jaar uh, ga ik op een... Uh, en nou ja, ja, in ieder geval eh, wel op een progressieve partij stemmen, denk ik. Want ik, eh, ik vind allemaal, eh, alles willen ze duurder hebben. Alles gaat maar omhoog. Kijk, eh, ze moeten gewoon, eh, ja, het wil ik zeggen, gewoon voor de regio, hè. Kijk, en, eh, waarom bouwen ze geen. Als ze bijvoorbeeld voor de Chinese markt de tractoren bouwen, waarom moet dat hier gemaakt worden? Zet daar een fabriek neer aan een Nederlandse fabriek die voor de regio bouwt. hoeven ze niet zo ver te reizen ermee, dus dat scheelt ook weer transportkosten en vervuiling. Doe dat daar dan en voor de Europese regio doe je het hier. Of in Frankrijk van mijn part of Duitsland of België of weet ik het. Waarom moet je dat uh, van verhalen? Ja. Kijk, uh, weet je. Het is allemaal, uh, ja, maar er wordt nooit naar geluisterd, weet je wel. Oh. Ja, maar voor de handelsbetrekkingen kan kan mij het nog schelen. Wat heb ik daarmee te maken. onze eigen dingen ook, weet je, dat vind ik ook weer zoiets. Kijk, ja, natuurlijk die mensenrechten-dingen, maar dan denk ik van de andere kant. Ja, oké, okay, het is niet netjes. Sommige landen hun onderdaan onder omdat ze ander geloof hebben, of andere politieke meningen hebben. Maar wat hebben wij daarmee te maken? We bemoeien, het Westen bemoeit zich overal, maar dat moeten we niet doen. En wat China en Iran doen, ja, dat is hun ding. Uh, daar moet je gewoon onder mee kunnen draaien, verklaren wat ze in een land doen. Ja, daar hebben wij niks mee te maken. Gewoon. Een keer wel zeggen ja mensenrechten dit en dat. Nou, dan moet je lekker de ambassade sluiten. En lekker oh, de mensen hier, ja, die je terughalen die ambassade werken. Moet je er ook geen uh, diplomatieke uh, dingen mee doen. Want ik vind het een beetje schijnheilig Dat in het ene land waar christenen worden vervolgd bijvoorbeeld. Daar lopen ze handel mee te draaien omdat als er geld om te verdienen valt. En China onderdrukt 1 miljoen katholieken. En daar hebben ze kritiek op. Maar we lopen wel handen om met ze te draaien. Ja jongens, dan moet je er ook, uh, ook lekker uh, laten voor wat het is. Ja, we zijn afhankelijk, dit en dat. Nou, uh, we hebben het er ook, hersens, ja, kunnen we er ook zelf dingen, weet je. Oh, wacht eens even. De Cinerie, nou zijn ze slim, dan maken ze alles zelf. Nou, toch gelijk ook, die Chinezen, ze hebben het gelijk. And Shindri said, Okay, tonight we celebrate six years of Stephanie Conrad, the big brother of my drama. Okay. And we have DJ Dr. Dea on Onnok and the Shindri Trio and apparently a bunch of other music musicians. That I haven't seen nor here yet. Oké, okay. ik ga het niet vertalen, maar ik begrijp wel wat ze zegt geval. Maar eh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Leuk zien, ik ben benieuwd, zich ja. Els. Ja, allemaal muziek, muziek, muziek, muziek op de site van Dirk, het programma. Van Cindy ook terughoren en die van de, uh, de standtafel van Dirk en uh, van mij ook wel even van vorige week staat er niet op, want ik vond die uitzending nou niet geschikt om hem online te zetten. Ik vond het een beetje een slop programma vond ik, voor mezelf. Uh, ik denk, nee, ik ga het uh, niet online zetten. Ik heb het wel opgenomen, maar niet online gezet. Maar deze wel. Deze ga ik wel online zetten vanavond. Dus kunnen jullie van de uitzending van vandaag gewoon luisteren. Ja, ja. Ik was vanmiddag nog op de paleistuinen. Ik kon ook nog bij deze rondkijken. En uh, nog op een bankje gezeten. De paleistuinen. Dat ligt achter dat de, de, de Koninklijke Stallen in, de, in Den Haag... Koning Klukkerstallen. Ja. ja. En uh, ja, een beetje daar rondgewandeld in de Oranjestraat. dan heb je dan nog meer? De Prinsestraat. Denneweg heb je daar in de buurt. Daar ben ik dan niet geweest, maar ik was er wel vlakbij. Uh, ja. Dus uh, mooie omgeving, veel gezellige winkeltjes, een beetje ziek allemaal, een beetje chic de fietsen, dus, de rijke kauwakak, de Passage, de Passage, ze hebben hem doorgetrokken, ja, of tien geleden, de oude Passage. Dat is er van de grote markt komt, waar meer een meer moderne gebouwen staan. Heb je dan een moderne versie van de Passage? En dan loop je zo door, hè? en dan kom je dan uh, de, de oude passage. Dat sinds 1880 of zo weet ik het. Maar het ziet er heel leuk en gezellig uit, hè. En dan komen dan al die, uh, een die, die, die, juleux, die weet je wel, die koop uh, de, de ergste kool, kak. Hè? Je ziet het ook wel bij mensen, hè. Die als je uiteindelijk komt, je komt op de klompen aanlopen. Ja, je gaat met de trein vanaf de Lenten, vanuit Assen of zo, of uit Almelo, of uit Hengelo, of, of wat dan ook. Hè. Dan kom je zo met de, met de trein hè, zo naar, naar, naar Den Haag. Hè. En, eh, en dan loop je daar zo rond, op je klompen. en is ook, ga nog een, binnen of begin. Hé, hey, alles is dicht, zijn je gaat verbaumd zeg, dan je uit. Zo, ja, ja, zeg, ja, ja. ja. Zo, daar was even naar Scheven in Ik werd Eind even pakken. Dan moet ik met mijn boerenklom naar het strand toe lopen. Zitten mijn klompen vol mijn zand. Oeh, nou weer hebben we allemaal klei, Klee in de lente. Ja, dan is ik allemaal met dat zand in mijn zakken. Oeh, dat is niet lekker lopen. Nee. Ja, heb je zelf gekloond? Ja, ik heb mezelf gekloond. <laughs> oh, ja, ja, ja, ja. Yeah, jee, niet dan, dat is schevenings. Dat is weer anders dan Haags, hè. Jee, yeah, yeah, jee, niet dan. Jee, yeah, oi, jee. Yeah. O, oh, Is dat zo? Jee, yeah, oi, jee. Yeah. Ridder Radio. Jee, yeah. kletsbreed. Kletsbreed, jee. Yeah. Yeah, jee, niet dan, jee. Yeah. Kijk, dat klinkt anders dan dat plat Haags, weet je wel. Moet je nou, ik krijg nog het heuse Krijg nog het heuse nou Nog Mauwien, nog eens kijk. Lekker een balletje gehak. Een broodje gehak. Lekker hoor. Ja, ja, dat was weer haags, hè? <laughs> ja, ja. En dan heb je nog Rotterdam. Kom uit Rotterdam, tot op, Nee, hoor. Kom uit door rotje, knorr. Nee, is toch hetzelfde, hè? Vanuit Holland komt, of uit, nee, wat was dat, Nederland? Holland, Holland is Nederland, Friesland is geen Holland. Limburg is geen Holland. Dat is zuid en Zuid-Holland. Maar we zijn wel allemaal Nederlanders en Belgen eigenlijk ook. Want België betekent, is een Latijns woord voor laagland. Dus we zijn, ja, en je hebt twee Nederlanden eigenlijk, hè. Vroeger had je de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. En dan heette het Nederland en België. En we weten allemaal de geschiedenis hè, in, eh, met die burgeroorlog. Ja, uh, onze koning Willem II was dat, geloof ik. Die was niet zo populair bij de Belgen. Zo, ik zie er wat aan de overkant lopen. Brum. Brum. Als ik 40 jaar jonger was, zou ik het wel weten. Loopt een niche van een jaar of vijf, zes en ik zo. Nou... Ja. Opa had je ook wel een groen blaadje, hoor. Jouwe bok, ha, ha, ha, ha. bok, hè? ja. Maar goed, maar goed. Ja, joh. Ja, joh, dat blijft er altijd in zitten, hoe je vrouwen. Soms, soms, soms, dan, dan, dan... Ik zie ook wel eens vrouwen, en dan zeggen ze, hé, vind je dat knop? Ja, ik weet het niet, dan stralen ze iets uit schijnbaar wat ik dan aantrekkelijk vind, dat kan ook hè. niemand hoeft niet per se hartstikke mooi te zijn maar je hebt ook dames die een uitstraling hebben die, ja, wat, uh, die, die iets uitstralen iets aantrekkelijks uitstralen maar je weet alleen niet wat en dan hoeven ze niet lelijk te zijn maar uh, gewoon een, een doorsnee vrouw. Of een hele mooie vrouw, ja, maar dan is iemand bijvoorbeeld een uitstraling, een bepaalde, ja, ik weet niet hoe het is moeilijk te beschrijven, dat dus je denkt, wauw, weet je, en de anderen zeggen, vind je dat, vind van. zo, ik weet het niet, ik heb er een heel ander gevoel bij, ja, ja. Als de ene valt, bijvoorbeeld op dikke vrouwen, en de andere valt op dunne vrouwen, en die vallen weer op een, een, een beetje meer ja, doorsnee-naad uh, of uh, weet ik veel Of op blond of donker of op bruin of op rood haar en ja, spoeltjes krijgen er gratis bij, niet altijd, maar soms uh, zitten ze erbij, die krijgen er gratis bij, ja. Ja, haha, Hoop ha. de muzikanten willen geen bandnaam. Just my name. Shinri, Frans Connard on drums en Fabian Cast on keys, on keyboard. Blablabla keyboard. Ja, dames en heren. En hoe laat is het eigenlijk? even kijken hoe laat het Oh. We hebben nog zeven minuten weer. We hebben nog zeven minuten mensen. The Russians you've been listening to. Yes. yes. The Russians heet die band. Onthoud je die naam, dames en heren. Want misschien kom je zo tegen in de top 40 ofzo. Ja. ja Vroeger had je de nationale Parade. He, dus de top uh, 30 geloof ik He. en toen uh, ja, de top 40 die wel bekend en dat je ook nog de mega top 50 maar die bestaat ook al een tijdje niet meer ja jongens ik vind het wel jammer allemaal weet je. Ja, de top 40 wordt gewoon door Q-music uitgezonden maar ik vind de helft niks aan ik, ik heb eens een keer voor de gein zitten luisteren, maar er zitten wel hier en daar wel een paar leuke liedjes tussen, maar ja, als muziek, ja, je weet het, tegenwoordig met die uh, IE of zo, weet je. Ik vind het geen, geen bal meer aan, het moet gewoon door mensen gemaakt zijn. Hè? Ja, ik vind dat zo jammer, weet je, allemaal. IE, mensen kunnen zelf niks meer. Ja, kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in de wasmachine. Laat maar lekker draaien. Ja la, Karis la, la, la, van Houten. Ah oh, dat is ook een mooie vrouw. Ja zeker, hoe heet dat? En dat vrouwtje dat altijd uh, bij VE op de zondag, op het oranje zondag of zo. Hoe heet ze ook weer, dat vind ik zo, dat vind ik ook zo'n lekker ding. Oh, mooie vrouw. Oeh, ik krijg er echt heel, heel warm van hoor. Hoe heet ze ook, weer? <laughs> uh, ik weet het niet meer. Eh, hey, maar, dames en heren. Ja, dat heb je dan de Ja, ik kijk niet altijd, hoor. VI, VI vandaag op SBS6. Die, die, die Johan Derksy en hoe heet die andere knakker? Die die kale met die bril. En dan... dan Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nan, Nee, René, dat is die man die het presenteert. Patrick René. Hoe heet die andere nou joh? Potverdorie, die Rotterdammer met die bril, die kale met die bril. Uh, René, René, René. Nee, niet Gené. Hoe heet die nou joh? Nou, nah, ik ken niet meer op zijn naam komen. Ik weet het niet meer. Ja, goed, die is niet belangrijk. Zo, mensen. Ja, jongens, het was zelfs donker, maar het wordt wel elke dag een paar minuten langer licht. En dat stemt mijn gemoed weer. Ja. Het is altijd fijn als het wel langer licht wordt. Voor mij hoeft de zomertijd niet, maar als het langer licht wordt, vind ik wel fijn. Alleen in de zomer is het nadeel, als er geen zomertijd is, dan heb je vaak in de zomer wel een uurtje vroeger licht. Zo'n vijf half eh, of vijf half vijf begint. Uh, dat vind ik wel erg vroeg hoor. Dan, dan vind ik gewoon laat die tijd het hele jaar doordraaien. Dat het elke. Ja, dan is het in plaats van half 5, is het pas half zes, pas donker in de winter. En het scheelt er een uurtje in het voorjaar dat het dan uh, in ieder geval uh, zo in januari al uh, tot 6 uur al, uh, licht begint te worden. Hè. Maar goed. We zijn nog niet van die zomertijd af. Maar goed, het enige voordeel vind ik dat een uur zo langer licht is. Dat is dan wel lekker, maar dan moet je het gewoon het hele jaar zo laten. Voor oorsprong hadden we de Engelse tijd. Hè? De Engelse tijd. We hebben ze in de oorlog uh, teruggedraaid. En het nooit meer al veranderd. Ja. Ja, voor de hand om met Duitsland makkelijker, dat we dezelfde tijd hebben. Ik ga weg man. Want uh, ja, nee, ik vind, uh, geen maar de Engelse tijd, maar veel beter. Dat is de officiële, standaardtijd die we hadden. De Greenwich time. We hebben Greenwich plus 1. En we moeten Greenwich punt hebben. Ja. En dan hebben we de officiële tijd... En dat uh, is ook beter voor je bioklok hè? Je biologische klok. Ding-dong, ding-dong. Je biologische klok, maar ja, daar heb ik straks als ik straks mijn pensioen ben ook geen last meer van. Want ja, ja maar maak het niet meer uit. Ik koof mijn bed niet meer zo vroeg uit. Uh, de, ja, wel, vroeger hadden we de Engelse tijd voor de oorlog was dat. De Daarsjes hebben toen uh, veranderd. En dat is nooit weggegaan. Maar ze hebben ook nog toen de zomertijd ingevoerd. Maar die hebben ze toen afgeschaft daarna. Die hebben ze in 1978 of 77. hebben ze de zomertijd uh, weer ingevoerd. De nee, Engelse tijd. Ja. Dus in Portugal zit heb je ook de Engelse tijd. Ja, dat kan wel kloppen, want die steekt een beetje uit, hè. Als je de kaart neemt, dan steekt die uh, Portugal een beetje uit. Zo één rechte lijn kom je in Engeland uit, als je naar het noorden trekt. Met je lineaal zo. Maar goed. De Engelse Tide, ja, je kan hem zelf instellen. Hè? Die van mij gaat gewoon automatisch. Kan ook, je kan hem automatisch je kan hem met de hand zetten. Computertijd. Of het is een computer van voor de oorlog, uit 1932 of zo, 1931. Een computer uit 1888, en Ja, ja, ja, ja. Uit 1888, en toch. Hé, hey, het is bijna tijd jongens. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En veel plezier met Cindy. En natuurlijk met onze vriend. Luidjes, tot de volgende keer. Bye bye. Wie slow, laat niet op je nagel.